Uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Nationale donoconferentie voor Syrië. In Londen zei hij dat er goede afspraken zijn gemaakt, onder meer over het versterken en bewaken van de buitengrenzen. Maar dat de uitvoering nog veel te langzaam gaat. De premier sprak als voorzitter van de Europese Unie met onder andere de Duitse bondskanselier Merkel en Europees president Tusk over de aanpak van de crisis. Saudi-Arabië is bereid om grondtroepen naar Syrië te sturen om terreurgroep Islamitische staat te bestrijden, als de internationale coalitie besluit tot een grondmissie. Een hoge Saudische generaal heeft dat gezegd. Saudiers maken al deel uit van de coalitie die onder leiding van de VS, IS in Syrië bestookt vanuit de lucht. De defensieministers van de coalitielanden, waaronder Nederland, komen binnenkort in Brussel bij elkaar om te praten over de aanpak van IS in Syrië. De Nederlandse aardholiemaatschappij heeft het herstel van vier monumentale panden in Groningen uitbesteed aan natuurbeheerorganisatie Het Groninger Landschap. De gebouwen zijn zwaar beschadigd door de aardbevingen die het gevolg zijn van de gaswinning. De NAM heeft ze daarom gekocht en staat de panden nu af aan het Groninger Landschap. Het gaat om drie boerderijen en een molenaarswoning. Later wil de NAM mogelijk nog meer beschadigde panden met een grote cultuurhistorische waarde afstaan. Scheefwoners die meer zijn gaan betalen maken volgens minister Blok weinig kans om hun geld terug te krijgen. De Raad van State bepaalde gisteren dat de Belastingdienst geen inkomensgegevens hoeft te verstrekken aan een verhuurder. Minister Blok zei in de Kamer dat de uitspraak vooral over privacy gaat. Financiële schade is volgens hem niet aan de orde, dus de kans is klein dat huurders hun geld terugkrijgen op grond van ten onrechte verstrekte gegevens. Het weer overwegend droog met wat opklaringen, minimaal vannacht tussen 3 en 6 graden, in het oosten wat kouder, later weer bewolking met lichte regen of motregen. en morgen overdag bewolkt bij een graad of 10. Dit was het. NL. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. ZFM met nu Peaceful Radio.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 peed et ça... and